Een stuwdam in de buurt van de Amerikaanse stad Seattle is flink beschadigd. In de damwand zit een scheur van zeker 20 meter. De beschadiging werd donderdag ontdekt door duikers. Direct werd besloten de druk te verminderen door het waterpeil in het stuwmeer te laten zakken. Per dag zal het waterpeil een meter dalen. Uiteindelijk moet het peil onder de scheur worden gebracht, zodat ingenieurs de kapotte damwand kunnen herstellen. De autoriteiten houden er rekening mee dat rond het Stuurmeer bij Seattle... gebieden zullen overstromen, doordat het water zo snel wordt afgevoerd... langs kanalen die niet zijn berekend op zoveel water. Het weer in het westen en noorden bewolking, soms druilerig, elders af en toe zon. In de loop van de dag breekt de zon vaker door, er kan ook een bui vallen. Er staat weinig wind en het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zweden hebben het allemaal.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 de B en Mieke van der Wij. Het is bijna vier minuten over negen. Welkom terug bij het eerste volledige uur van de nieuwshop. Wat gaan we daarin doen? Over een klein kwartier praten we over de neergang van de voormalige Britse premier. Tony Blair. Daarna aandacht voor de muziekworkshops die Serieus Mission geeft aan Syrische vluchtelingenkinderen. En tot besluit van het uur praten we over experimentele kankermedicijnen die alleen in sommige gevallen verstrekt uh, worden. Goed, maar we beginnen met de Krim. Ja, de wereld kijkt gespannen naar het machtsspel dat president Poetin op de Krim speelt. De etnische Russen willen dat Moskou ingrijpt. De Krim-Tartaren, een etnische minderheid, willen juist dat het nieuwe gezag in Kiev de orde herstelt. En juist nu start Poetin een grootscheepse militaire oefening in de regio. Militairen hebben twee vliegvelden bezet en grensposten gehinderd. Kortom, de situatie is explosief. Gaat het allemaal nog goed komen? We vragen het aan Hubert Smeets. Goedemorgen, Goedemorgen. Hubert. Ja, de Russen hielden zich in Kiev nog enigszins op de achtergrond. Maar nu heeft het tumult zich dus verplaatst naar die Krim. Uh, het Russisch oorlogsmaterieel rolt daar beeld. Wat voor spel speelt Poetin? Volgens mij speelt hij twee spelletjes, maar van zeer hoog niveau en gevaarlijk niveau trouwens ook. Hij wil de Krim terug. De Krim is altijd in de ogen van de Russen van de Russen geweest. Het is een schiereiland, hè? Het is een schiereiland. Onderaan de Oekraïne. Ja, onderaan de Oekraïne. Het ligt in de Zwarte Zee. Het is door Tsarina Katarina de Grote in de eind 18e eeuw uh, veroverd op de Turken om even voor het gemak te zeggen, de Ottomanen. En een paar jaar later heeft zij daar de Russische vloot uh, gelegerd... dat is niet goed gezegd natuurlijk, maar afgemeerd... Mm -hmm. aan Sebastopol, in de Sebastopol zeggen wij, op de Krim. En vanaf dat moment beschouwt Rusland de Krim als uh, eigen grondgebied... en als een, uh, een hele belangrijke strategische plek... Binnen de Zwarte Zee. Omdat het nou daarmee toegang heeft, heeft tot de Bosporus, de Bosporus, Middellandse Zee... en nou, zoals, zoals uh, velen weten, ja. de Russen een fixatie hebben op ijsvrije havens. Nou, ja. daar sneeuwt het niet, zoals we gezien hebben in Sochi. Ja. Uh, en het uh, ijs ligt er ook niet. Dus dat is een haven die ze graag willen houden. In 1954 gaf Khrushchev, die daar trouwens volgens mij van verkomstig was. Klopt dat daar Nou, hij, Khrushchev heeft gewerkt als jonge uh, mijnwerker in Oekraïne. In de oosten van de Oekraïne, maar strikt genomen is hij zelf uh, net over de grens in Rusland oh, geboren. Oké, okay. maar in ieder geval, in 1954 gaf hij dat weg aan die toen ja, de deelstaat zeg maar, van het Sovjetrijk eh, Oekraïne. Onder het motto: ja, je kan makkelijk weggeven, want het hoort gewoon bij het Rijk. Uh, dus. Khrushchev kon zich niet voorstellen dat de Sovjet-Unie nooit meer zou bestaan. Nee, uh, sterker nog, Khrushchev dacht wat later... dat het communisme de wereld zou gaan uh, beheersen. Uh, en dat we dus allemaal communistisch zouden worden. Dus dan kan je rustig iets weggeven, want dan zijn we allemaal gelijk. Ja. Uh, en hij deed dat trouwens op, op de gelegenheid van de verjaardag... van het 300ste verdrag tussen... Uh, Krim, uh, Krim, ik zeg het weer fout, tussen uh, Oekraïense Kozakken uh -huh. uh, en de tsaar uh, van Rusland. Die hadden in 1654 een uh, verdrag gesloten waarbij uh, de Kozakken zich min of meer onderwierpen aan de Tzaar, omdat ze die steun nodig hadden tegen de Polen. Uh, Kozakken uh, en uh, de Oekraïners hebben altijd tussen de twee vuren ingestaan, tussen de Poolse vuur en het Russische vuur. Dat was het, het cadeautje ter gelegenheid van deze 300-jarige viering van deze band tussen de Kozakken. Maar dat pakte en het niet voor iedereen even vrolijk uit, want uh, er werd een flink deel van de bevolking van de Krim gewoon gedeporteerd. Uh, dat is daarvoor al gebeurd. Oh, daarvoor. Ja, uh, uh, Stalin had een, uh, een, je zou kunnen zeggen, wat hardhandige bevolkingspolitiek. Uh, en die heeft, eind van de Tweede Wereldoorlog... Uh, heeft die een groot aantal islamitische volken in het zuiden gedeporteerd. Ammas, wegens collaboratie met Nazi-Duitsland. Uh, onder andere de krim En die werden toen, zeg maar in één, twee, drie dagen op bussen gezet, in treinen gezet... en naar Siberië en Kazachstan vervoerd. En die zijn pas eind jaren tachtig, tijdens Gorbachev... maar zeker, teruggekeerd naar de Krim. Het zijn moslims, die? zijn moslims. Ja, ja, hele milde moslims. Van enige vorm van islamitisch fundamentalisme... is op de Krim geen sprake. De moslims op de Krim, de krim Tataren voelen zich verwant met Turkije. En uh, spreken ook een soort van Turkse taal, als ik het goed heb begrepen. En die uh, zijn daar doppelsgewijs teruggekomen de afgelopen 20, 25 jaar. En vormen nu zegt 12% van de bevolking. Oh. En wonen heel slecht. Het grootste gedeelte zijn dus Russen. Dus meer dan 60% van de, van de bewoners van de Krim is etnisch-Rus. Dat is wat minder geworden omdat de Oekraïnse regering... de afgelopen 20 jaar bewuste bevolkingspolitiek heeft gevoerd... door voordeeltjes te geven aan Krim-Tataren... en ook Oekraïners die zich daar wilden vestigen. Maar er blijven er altijd nog 40% over die dat niet zijn. Nee, uh, maar die worden door de Russen beschouwd als, uh, ja. okay. als immigranten, als... Uh, Allochtonen, laten we het op zijn Nederlands zeggen. Ja, maar wat doet het er eigenlijk toe wat die Russen het beschouwen? Want aangezien het niet bij hun rijk hoor. Nee. In 1991 is afgesproken dat uh, alle voormalige Sovjet-republieken uh, zouden blijven bestaan. binnen de grenzen zoals die toen bestonden. Alleen daar hebben de Russen eigenlijk nooit genoegen meegenomen. En dat hebben ze laten zien in Moldavië waar een klein uh, deelstaatje is afgesplitst van Moldavië ten oosten van de rivier de Nester. Ik zal verder niet te veel aardrijkskunde gaan maken. Tsjetsjenië natuurlijk. Tsjetsjenië uh, nou, is, de is, is <laughs> altijd deel geweest van Rusland. Is deel van Rusland. Maar Ossetië en Abkhazie, uh, dat zijn twee deelrepubliekjes die door Stalin aan Georgië weer waren gegeven. Dus niet alleen Khrushchev deelde cadeautjes uit, maar ook Stalin deed dat. En die zijn in 1993 ook afgesplitst van Georgië, de facto en nu min of meer formeel. Er is ook oorlog omgevoerd. Dankzij de serie van Jelle kostjes kan Weten ik dat nu allemaal ja. een beetje plaatsen. Godzijdank, ja. Dan even naar de situatie op het ogenblik. Als, als ik Rus was, stel je voor je, je woont ergens in Rusland... dan heb je de afgelopen weken het nieuws gevolgd... dan had je de Olympische Spelen en ondertussen vond er behoorlijk wat uh, uh, gedoe... en steeds harder wordend gedoe in de Oekraïne plaats. Ja. Rusland kon natuurlijk niet ingrijpen daar in die tussentijd van die Olympische Spelen. Want dan zouden ze zich werkelijk, denk ik, uh, uh, nou ja, eindeloos belachelijk gemaakt hebben. Ik zou als Rus ergens in een de plaats denken... Dat hebben die Westerse mogendheden allemaal op die manier gepland. Ze wisten dat onze handen gebonden waren. We konden niet ingrijpen. En dat is het moment geweest dat ze er één rotzooi nou, van gemaakt nou, hebben. Meneer De Bie, ik denk dat u mij komt voor dat Russische paspoort wat ze nu zijn uit ja. aan het delen op de krim. Want, dit, is is dit, exact, exact, ja? dit is exact de redenering die de. Je, je zou kunnen zeggen, de, de lagere middenklasse in, in Rusland. Maar, eh, maar het is ook wel een logische redenering. Eh, ja, waren het niet dat het grove geweld van vorige week in Kiev. Toch min of meer begonnen is, het echte grove geweld, waarbij er bijna 100 doden vielen in Kiev, toch echt begonnen is door president Yanukovych. De man die nu toevlucht heeft gezocht uh, in Rusland. Maar het is zeker zo dat uh, in Rusland het beeld is dat het Westen een vuig spel speelt, probeert om de Oekraïners op te stoken tegen het broedervolk. Het grote boerenvolk der Russen. En, uh, en dat Rusland uiteraard daar een stokje voor moet steken... omdat Rusland een groot land is... en zich niet de les kan lezen door Europese naties. Ja. Maar goed, nu even terug naar die eerste vraag. Wat voor spel... Poetin speelt. Je zei, hij speelt eigenlijk twee spelen. Ja, ik denk dat hij eigenlijk... hij test ons natuurlijk in het Westen. Oh. He, uh, wij kijkt, Gisteravond heeft Obama uh, geroepen... dat hij uh, Rusland waarschuwt. Nou ja, wat gaan we dan doen? He, als we daar die oefening om gaan zetten... In we een gaan toch niks doen? We gaan ik... ja, niks doen. Nee. Maar het tweede is, en dat is denk ik wel... Uh, belangrijk voor de rest van de Oekraïne. De Oekraïnse regering houdt zich tot nu toe redelijk gedijst. Ze kunnen ook niks. Maar ik denk dat hij... Poetin probeert te testen wat de separatistische motivatie en aspiraties zijn in de rest van de Oekraïne in het oosten, in Kharkov, in Donetsk, in Lugansk, in die mijnwerkersgebieden en die gebieden waar veel militair-industriële bedrijven gevestigd zijn en die georiënteerd zijn economisch en cultureel op Rusland. En ik denk dat hij gezien heeft de afgelopen week dat daar een terughoudendheid is om meteen in de armen van de Russen te rennen. Maar dat hij wil weten of daar misschien toch niet een beetje... een vorm van separatisme is te stimuleren via Russische verenigingen... via politieke partijen, die straks na de presidentsverkiezingen van mei... dat is toch eigenlijk al over 2,5 maand... Een Politieke, je zou een politieke voet tussen de deur kunnen krijgen in Kiev. En dat is toch helemaal niet zo'n slecht idee. Zeg je als buitenstaander, niet wetend wat er werkelijk speelt. Deel het dan op, dan heb je één gedeelte... wat bij het een hoort bij de, bij de Europese Unie en daar zaken mee doet... andere ja. Sovjet en iedereen is eigenlijk terecht waar die ook wil zijn. Ja, maar er zijn twee problemen. Ten eerste is er het probleem dat wij in het Westen... net als zij in het Oosten, het conflict iets te makkelijk... Uh, Afschilderd als een conflict tussen Oost en West. Het conflict in de Oekraïne zelf was eigenlijk een conflict... over het systeem Janukovic, over corruptie. Over uh, uh, het feit dat er uh, van een burgermaatschappij amper sprake kon zijn... omdat de belastinggelden verdwenen in diepe zakken van een kleine groep mensen. Dat conflict was niet alleen maar een West-Oekraïens... of nationalistisch conflict, maar was een burgerlijk conflict. En ook geen anti-Russisch conflict. En niet per definitie anti-Russisch. Inmiddels wel geworden. Misschien Exact, inmiddels wel geworden. Misschien wel een, een, een, een conflict uh, waarin het systeem Poetin... ook een negatieve rol speelt in de ogen van de mensen... die protesteerden tegen Yanukovych. Dus wij, dat conflict is niet alleen maar Oost en West. Dat is een, ook een conflict over de democratische toekomst van dat land. Uh, dat is één probleem. En het tweede probleem is, de Oekraïne is niet in tweeën te delen. Al was het maar omdat uh, rond de Dnieper. Dat is de grensrivier, zou je kunnen zeggen, tussen West-Oekraïne en Oost-Oekraïne. Omdat daar de hoofdstad Kiev ligt. En in Kiev uh, uh, kan men niet splitsen. Kiev kan men niet uh, verdelen tussen Oost en West. Ja, behalve als uh, Europa en Rusland een eigen Jeruzalem erop na wil houden. Oh. Maar ik denk niet dat... Maar dat zo een... hoog zou dat dan op gaan lopen? Nou, in Kiev spreekt men Russisch. Dat is een Russisch-talige stad. Maar men stemt... Westers. Wat gaan we daarmee doen? Ja. Uh, dat, is, dat is denk ik een enorm groot probleem voor beide partijen. En bovendien denk ik ook, uh, maar goed ik kan niet in het hoofd van Poetin kijken... dat hij ook niet al te veel verantwoordelijkheid wil nemen. Want uh, bezettingen of invloedssferen, bouwen met militairen, uh, dat kost geld. En Poetin is ook een zuinig mens... Misschien niet voor zichzelf, maar wel uh, voor het land. En wat dat betreft heb je natuurlijk twee fantastische dingen. Is Oekraïne niet alleen technisch failliet... de Krim is nog vele malen failliet, geloof ik. Hè? Ja, de Krim is een, is een, is een, een gebiedje dat, dat, dat zijn hand moet ophouden... In, nu bij Kiev en straks bij Moskou. Maar dat is nog wel overzichtelijk. Uh, Rusland betaalt ook voor Abkhazie, ook voor Ossetië... betaalt ook dat boeven, boevenstaatje ten oosten van de Nesterrivier. rivier Nee, maar de Oekraïne zelf, is natuurlijk, dat, dat gaat om 45 miljoen mensen. Dat is een land groter dan Frankrijk qua omvang. Dan hebben we het niet over, uh, over een bananenrepubliek... dan hebben we het over een van de allergrootste landen van en Europa. En dat stukje Krim, hoeveel mensen wonen Twee miljoen. daar? 2 miljoen. Ja, Dat is alles voor Russen een overzichtelijk uh, omvang. En als je naar de kaart kijkt, dan denk je bij jezelf... Ja, stel je voor dat dat werkelijk afgescheiden wordt... die Russen kunnen er niet eens bij... Nee, we, uh, ze, ze, ze zouden een brug gaan bouwen. Via, via de zees moeten ze dan ze gaan? Ze moeten met ja. een pontje. Ah. Ja, dat wordt nog wat. Dan hebben ze een tweede enclave. Dus ze hebben er alleen hè, het ja. oude Konigsberg in het oude Oost-Pruisen. Uh, ligt ook ingeklemd tussen Litouwen en Wit-Rusland. Daar moeten ze ook alleen maar uh, kunnen ze ook alleen maar komen per vliegtuig. Dus dat zijn ze wel een beetje gewend. Maar, maar die, die is brug die is toestand. afge. Die, die, die, ze zouden een brug. Er zou een ja, brug komen. Ja, maar dat hebben ze gisteren afgeblazen. Ja. Die, die, die, die investeringen, <laughs> die onderhandelingen. De Russen hebben dat afgeblazen. Ja. Maar volgens mij is, is, is de hoofdzaak. dat ze een breekijzer willen zetten. in die Oekraïnse macht die nu in, uh, uh, het voor het zeggen heeft. in Kiev, althans het denkt het voor het zeggen te hebben. En dat ze proberen om die macht van Yatsenyuk, de nieuwe premier. Uh, om die uh, te destabiliseren. En dan stapsgewijs nieuwe machtsposities op te bouwen in de Oekraïne... om te voorkomen dat het volledig in handen van uh, de Europese Unie uh, gedreven zou worden. Uh, iets, iets opmerkelijks uh, is dat uh, Poetin uh, als antwoord op die Klitschko, die bokskampioen... Een, een eigen bokskampioen naar de Krim heeft gestuurd. Er stond gisteren een geweldige foto in trouw. Twee meter 16 is die man. Ja. Toen dacht ik, ja wat moet ik... Wat is dat? Is dat nou een soort grapje of zo? Of kan nee. die man echt een rol spelen in die machtsstrijd? Nee, nee, nee, nee. Deze man het moet het vooral, het vooral James hebben. James Bond, uitstraling. Uh, nee, de, ja, ja, uh, ja, deze man moet het vooral hebben van zijn uitstraling. Ja, uh, ik vond het zo kinderachtig? Nee? Is ja, het maar, okay, zeg maar in Rusland uh, wordt dat misschien toch ook gezien. Uh, misschien niet door de intellectuelen in Moskou en Petersburg, maar door wat gewone burgers. Als een vorm van solidariteit. Gisteren waren er ook bikers. Uh, ik, ik wil niemand beledigen, maar een groepje motorrijders die uniformen draagt. Zijn dat niet die Nachtwolven of zo? Nachtwolven, ja. ja. Dus je zou kunnen zeggen een soort van. Uh, uh, uh, uh, uh, hells, -Angels, hell's -Angels. Ja? Die kwamen gisteren ook op motoren uh, naar de Krim om. Uh, om zogenaamd om een rally te houden en hun solidariteit met het uh, Russische broedervolk op de Krim te etaleren. En dat intimidatie dus eigenlijk. Ja, en dat vinden ze in Rusland, ja, maar dat vindt men in Rusland op zich vaak wel aardig. Want uh, de Russen houden ervan als wij bang voor ze zijn. Uh, Amerikanen willen dat we van ze houden, en Russen vinden het leuk als we respect voor ze hebben. Uh, over, ze lijken erg op elkaar, Amerikanen en Russen... maar dit is een groot verschil tussen hun beide vormen van buitenlandse politiek. En dat, en dat vinden ook lekker. Dan, dan, dan voelen ze zich sterk als wij bang voor ze zijn. Maar dan uh, je leger zonder insignes. De straat opsturen. Volgens mij, lege pakken, die hebben die insignes erin genaaid. Er zal toch niet een, een, een naais gekomen zijn om werkelijk al die tienduizenden pakken eventjes eruit te gaan. Nee, Dit is van tevoren bedacht. Absoluut, dat zegt trouwens op een hele andere manier, uh, Poetin ook. Hij heeft gisteren vannacht gesproken met Cameron, de Britse premier. En heeft gezegd, deze legeroefening die was al maanden gepland. Uh, en geïngeleufte, hè? Zegt ze dan nee, als, nee, nee, nee, Maar uh, kijk, laten we eerlijk zijn. Als het gaat om zogenaamde speciale operaties. Uh, dan zijn ze in Rusland wel wat gewend. En uh, ik denk dat ze die insignes er niet af hebben hoeven naaien. maar dat ze die gewoon standaard in de kast hebben hangen. Ik weet het niet, want ik ben nooit in, in, in de kazerne van deze speciale eenheden geweest. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze dat eergisteren gedaan hebben. Uh, of laten, hebben laten doen door een. Uh... Het klinkt best wel als slim eigenlijk. Ja. Waren het niet. Dat het ook doorzichtig is. En waar het niet. Dat ja, maar het... dat maakt toch niet uit? Nou, um, Rusland is een land wat economisch gezien niet op zichzelf kan staan. Wij bakken onze eieren op Russisch gas. En in China uh, gebruiken ze Russische olie uh, en Russisch staal. Um, Russen maken geen dingen waar wij niet zonder kunnen. Uh, als je. Het, uh, als je niet het Russische uh, virusprogramma voor je computer Kaspersky uh, gebruikt, dan heb je nog altijd McAfee. Uh, en hoeveel auto's van Lada's worden er nou verkocht in hmm. Nederland? Ik loop uh, terug. Ik geloof 32. Ik had Ik, 10 ik steek mijn hand, hand daar niet voor in, de, in het vuur. Met andere woorden, uh, de Russische economie is veel meer dan tijdens de einde van de Sovjet-Unie afhankelijk van China en Europa. Uh, dus. Wij moeten niet denken in Europa uh, dat wij helemaal zonder vuist zijn. En daarom vind ik het ook maar ten dele slim. Want uiteindelijk uh, moet Poetin weer kunnen door één deur met Merkel. Of zelfs met Cameron. Hoewel die economische afhankelijkheid veel minder groot is. Maar het is te gewoon de Russische trots waar we hiermee te maken hebben. Zeker. Maar dat wordt heel erg onderschat... De ondergang van de Sovjet-Unie was ook de ondergang van een groot Russisch Rijk. En dat zit heel diep bij Russen. Ze voelen zich vernederd en zinnen op wraak. Dankjewel Hubert Smeets, oud-Rusland-correspondent... en Oost-Europa-commentator van NRC Handelsblad. Ging dus over de machtsstrijd op de Krim. en Het verleden van de Oekraïne. Dankjewel Hubert. De voormalige Britse premier Tony Blair, die ligt op dit ogenblik in Engeland zeker zwaar onder vuur. De eens zo succesvolle en buitengewoon populaire leider wordt nu verguisd door zijn voormalige vrienden en door het Britse volk dat hem het liefst, tenminste sommigen, achter de tralies zou zien. In zijn hoogtijdagen wilden veel Europese leiders graag op hem lijken, maar nu jagen de media hem op omdat hij volgens hen foute regime steunt en bovendien een zakkenvuller zou zijn. Hoe moeten we deze berichtgeving nou interpreteren? Gaan we allemaal vragen aan journalist en Groot-Brittannië-kenner Peter de Waard, die bovendien in 2007 een boek schreef over Blair. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is de wind wat Blair betreft zo radicaal omgeslagen? Dat is natuurlijk niet van de laatste tijd. Hè. Dat is eigenlijk al omgeslagen natuurlijk tien jaar geleden, met de inval in Irak. Toen is zijn populariteit natuurlijk al enorm gedaald. Dus het, uh, hij is tien jaar enorm populair geweest. Echt zijn hoofdpunt uh, een van de populairste politici... die er eigenlijk in de 20 twintigste eeuw zijn geweest. En daarna is het langzamerhand is het, uh, afgetakeld. Dat kwam natuurlijk over een deel omdat hij vroeg stopte. En voor een deel omdat uh, dat er geen nieuwe functie eigenlijk voor hem was. Hij had graag president van Europa geworden. Hè. Dat is uh, men, maar men vond hem veel te controversieel daarvoor. En veel te kleurrijk eigenlijk. En heeft gekozen voor Van Rompuy... een veel veiligere keuze dan Tony Blair. En dus uh, dat is een van de redenen, denk ik, waarvoor hij uh, op een gegeven moment ja, toch een beetje uitzicht is geraakt. En nou is in Engeland is het een dankbaar uh, ja, uh, kop van jut geworden. En wat ja, doet hij zo wil... de hele dag? Nou ja, hij is een, hij, uh, ten eerste is hij nog officieel voor de VN, is hij afgezand voor het Midden-Oosten dat is zijn officiële functie. Dus in dat opzicht kent hij natuurlijk ook veel van de dictators... in het Midden-Oosten, waar hij zaken mee moet doen... om toch die ja proberen in dat vredesproces nog een beetje gaande te houden. Dat, uh, en aan de andere kant... Hij heeft nog tijd over dus. ja, En aan de andere kant is het vooral iemand die veel speeches uh, geeft. Net zoals eigenlijk Bill Clinton doet voor heel veel geld. Gouden handelen. Ja, ze is een gouden handel. Maar dat is niet alleen Blair die dat doet. Hij Bill Clinton nu, doet dat ook. Er wordt geschat dat hij op toon 70 miljoen euro heeft. Dat, dat is toch wel veel hoor, voor het geven van speeches. Ja, dat komt natuurlijk ook een beetje door zijn... Uh, zijn, biografieën die hij zijn autobiografie die hij geschreven Goud, heeft, ja. Dat, ja, dat is, daar zijn natuurlijk enorm veel van verkocht. Maar hij zal niet veel rijker zijn dan bijvoorbeeld Bill Clinton. Hij heeft een prachtig huis natuurlijk in het centrum van Londen. Ja goed, en dat steekt natuurlijk veel socialisten in Engeland. Natuurlijk de mensen van het Labour Hij woont ja. daar een beetje tussen de rijken van de wereld. Ja goed, dat ligt allemaal niet zo lekker bij Labour die het toch al heel moeilijk heeft. En het bleek er ook nog dat hij in het geheim adviezen had gegeven aan Rupert Murdoch, hè, die mediamagnaat. Ja toen die onder vuur lag vanwege een afluisterschandaal. Dus dat was misschien ook wel een affaire... die voor de Britten de maat vol deed zijn... Nou ja, hij Robert Murdoch is natuurlijk altijd een van zijn vriendjes geweest. Die heeft hem zelfs geholpen natuurlijk bij het, uh, dat hij in 97 aan de macht kwam. Hij heeft de kranten van Robert Murdoch die altijd voor Thatcher waren en voor de Tories heeft hij kunnen omtunnen dat ze ineens voor New Labour werden voor zijn project. En zij hebben hem natuurlijk. Uh, Robert Murdoch was een van zijn ja, grote vrienden al toen hij regeerde. Hij ging vaak naar Australië toe en had dan gesprekken met hem. En het, uh, ja goed en die is hier gewoon trouw gebleven, dus hij me niet laten vallen. En ik heb ook gelezen dat hij zelfs een affaire heeft of had... met de ex-vrouw van Murdoch. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal leuke Engelse roddels. Dat weet ik allemaal niet. Nee. Dan kan ik het niet zeggen wat, of daar, wat daarvan waar is. Maar dat is maar natuurlijk een... Uh, of, of ja, zo, ja. ja, Hij heeft geen seksaffaires gehad als Bill Clinton. Dus uh, dat is niet bekend. Een van de dingen waar het wel over ging, inhoudelijk gezien... was dat hij adviezen gaf aan buitengewoon foute regimes. In dit geval de laatste tijd Kazachstan en Egypte. En daar koos hij echt toch de hele foute types uit. Ja, dat is ook zo. Maar ja, in Egypte is het heel erg moeilijk om wie moet je dan wel uitkiezen? Hij heeft natuurlijk heeft hij Mubarak, die heeft hem geholpen onder andere met de steun natuurlijk voor de invallen in uh, ja, Irak en uh, Afghanistan. Daar heeft hij natuurlijk op de Egyptische leiders heeft hij kunnen vertrouwen. Dat waren allemaal autocraten en ja. dictators. Hij is bij Assad geweest. Hij is bij uh, ja, de Soedische-Arabische Koning geweest. hij geweest. in die tijd kon dat ook niet anders, toch? Nou, nee. Je had niemand anders om zaken mee te doen. Maar op dit moment is er ook niemand anders om zaken mee te doen. Als hij in het Israëlische vredesproces is, dan zal hij toch in Egypte bij iemand moeten aankloppen. Dan ja. heeft hij liever natuurlijk iemand die wat milder is tegenover Israël... dan bijvoorbeeld mensen van de moslimbroederschap. Maar om ja. dan terecht te komen uiteindelijk in Kazachstan, dat is nog wat anders, zeg. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja, het is het, uh, ik ben benieuwd wat hij had gedaan als het nu in Oekraïne had gezeten. Ik denk dat voor Blair was dat ook een enorme uitdaging geweest... om daar partij te kiezen. Misschien had hij dan zelf al op de krim gestaan. Maar nou, zoals hij ook in Kosovo stond in 1999 als de grote held. Ja. Hij wordt nu uh, ja, gehaat hè, in, in, in Engeland. Ik, ik dacht, het is toch ook weer... een Klassieke tragedie, eigenlijk, dit hè? Iemand die zo hoog zit en dan weer zo ja. diep valt. Ja hoog, ja, hoog stijgen en dan heel kunnen ja. diep vallen. Het is nu eigenlijk bij Thatcher ook een beetje gebeurd, hè? Dus natuurlijk ook na het de schandaal en dat zij natuurlijk was ook enorm populair in de jaren tachtig naar de Falklands. En toen in de jaren negentig is ze enorm verguisd. En zelf later heeft ze toch weer een beetje een wederopstanding kunnen maken. Vlak voor haar dat ze overleden is. En nu met die film natuurlijk, de Iron Lady, is ze toch wel weer een beetje een cultheld geworden. En dus nu Blair is natuurlijk op dit moment, hij is 60 ongeveer. Ja goed, en het is natuurlijk mogelijk dat hij best nog wel een keer terugkomt. En nog wel weer een wederopstanding maakt. Het is natuurlijk ook wel... Ja, je kiest natuurlijk op dit moment ook in deze crisis. Zijn de kop van Jutte nodig? En dan is daar een dankbaar figuur voor. Nou, ik weet het niet. Als ik dat zo lees, dan, dan denk ik... Ik zou eerder de neiging hebben om... Een, een, in een hoekje te gaan zitten en mezelf met pek en as te bestrooien. Als het, eh? Ja, maar zo is hij niet. Zo nee. is hij, hij, is, hij is in dat opzicht heel principieel. Hij denkt nog steeds uh, dat hij de wereld kan verbeteren. Dat was natuurlijk van het begin af aan is dat ook zijn standpunt geweest. Toen hij natuurlijk in 1997 kwam, kwam hij aanvankelijk natuurlijk op een binnenlandse agenda. Is hij gekozen geweest? Nou ja, en toen op een gegeven moment kwamen er natuurlijk de conflicten, uh, met name in Joegoslavië en Rwanda. En toen zei hij: We doen dat niet goed. We kunnen niet uh, laten toestaan dat bijvoorbeeld in, jo in Joegoslavië en in Rwanda bevolkingsgroepen elkaar gaan uitmoorden. Dus dat, en wij als Westen zitten daar naartoe te kijken en we doen niks. En toen is hij natuurlijk in actie gekomen, met name in Joegoslavië. En daar heeft hij ontzettend veel succes mee geboekt. Toen dacht hij, nou, ik kan de hele wereld van dictators bevrijden. En dan doen ze één voor één, want ik had het natuurlijk niet allemaal tegelijk. Maar hij had natuurlijk wel Amerikaanse militaire steun uh, nodig... want het Britse leger stelt niets meer voor. Dus ja, dat is het. En zo heeft hij het aangepakt. Ja, en met Irak is hij een stap te ver gegaan. Dus zo terecht is het eigenlijk niet dat hij op deze manier gegrepen wordt? Nee, het is ook een beetje symboolpolitiek, denk ik. En het, uh, ja, op dit moment zit Labour natuurlijk helemaal zit heel erg moeilijk in Groot-Brittannië. Men is bezig natuurlijk, het is een beetje ook wat, uh, ja, wat veel mensen ook doen, van, paarse, van de Paarse tijd hier in Nederland hebben gehad. Maar Blair moet je eigenlijk wel op die, uh, ja, die Paarse leiders... Hè? De, de, Want die Blair kan ja. toch onmogelijk een socialist noemen? Nee, maar nou, ah ja, hij noemde het zelf New Labour. Hij was bevriend met bedrijfsleven. Hij zei, ik heb het bedrijfsleven nodig om de economie natuurlijk... Uh, wel, daarvoor hadden we natuurlijk de Britse ziekte gehad. Hè, dat land werkte niet meer. Oh. En onder Blair begon het weer te groeien. Dus het, de economie ging goed. En het kwam natuurlijk omdat London City... Ja, al die mensen kwamen daar naartoe. En het, uh, ja, het, het groeide, uh, de Engelse economie groeide met 4-5 procent per jaar. Dus en, het ging weer heel goed, met, dankzij de dienstensector. En dan noem je dat gewoon New Labour... Ja, dat was het natuurlijk. Dat de sociaaldemocraten, je kon het amper, amper meer socialisten noemen... Die, waren, die sloten gewoon het bedrijfsleven als bevrienden partij. in, in, in uh, nou ja, En hij had zijn vriendjes er ook in. Iemand als Wim Kok heeft natuurlijk in een bepaalde opzichten dezelfde weg afgelegd. Ja, ze zaten op dat moment Gerard Schreuder in Duitsland ook. En Bill Clinton in Amerika ook. Het, waren natuurlijk, het was een, een groep van wereldleiders die op dat moment deze de koers inzetten. En die heeft tot 2003 heeft het ook uitstekend gewerkt. En toen daarna, ja, en nu met de crisis vallen, vallen ze allemaal door de mand. Want nu blijkt het... het, het uh, ja, het kapitaal toch niet zo heel goed gedaan te hebben. En dan leidt het echt tot gênante te, tevreden. Want ik las ergens dat hij laatst oh, dat met zijn kinderen ja. zat te eten... Ja, in een restaurant. Yes. En daar kwam een, uh, uh, iemand daar, die daar kennelijk ook zat te eten... tot een citizen's arrest. Wat wij hier hebben is een burgerarrestatie uh, of zo. Ja. Hè? Dat je dus gewoon iemand op kan pakken omdat die ergens gezocht wordt voor, uh, ja, zeg het maar voor wat eigenlijk, ik heb geen idee. Ja, dat is toen met Boes Junior ook het geval. Men wordt, zij worden nog steeds beschuldigd dat zij oorlogsmisdaden hebben gedaan... in Irak en Afghanistan. Maar wat is dat burgerarrest dan? Ja, dat was gewoon iemand die kwam uh, naar hem toe, naar zijn tafel... en die zei op een gegeven moment, ik arresteer u. Dus het was gewoon een ja, <laughs> spontane die actie. Maar mm. loopt die, die procedure, loopt die in uh, Groot-Brittannië? Ja. er zijn verschillende procedures dat, uh, dat zij aangeklaagd worden... Wegens oorlogsmisdaden. Maar ja, het zijn natuurlijk niet. Die, uh, ja, er zijn natuurlijk. Zouden er heel veel. Nederland heeft natuurlijk ook meegedaan in Afghanistan en Irak. Dus dan zouden wij er ook van beschuldigd kunnen worden. Jawel, maar ik, ik heb het idee, maar, zeg maar als het niet klopt. dat die sentimenten van de, van, van de Britten. Veel, veel meer liggen op het feit dat hij zijn personeel bijvoorbeeld slecht betaalt. Hè? Dat hij dus een socialist ooit was. of een laborman... die echt helemaal de andere in hun ogen. foute kanten is opgegaan. Ja, ik, uh, als en, ik, misschien, ik neem aan dat hij zijn personeel gewoon het loon betaalt. Maar het, uh, dat is natuurlijk heel weinig in tegenwoordig wat hij zelf verdient. Maar die bedragen die natuurlijk allemaal door. De Je moet ook wel de Engelse media daarbij een beetje uh, okay. met een korrel zout nemen af en toe. Hoor. Dus uh, daar wordt natuurlijk heel veel spectaculaire verhalen. Want het verkoopt goed om Tony Blair op dit moment in de hoek te, te zetten. En het, uh, ja. Je kan hem toch niet helemaal afvallen, hè? De... Nou ja, ik denk niet <laughs> dat ik hem helemaal zal afvallen. Maar om te zeggen van. Ja, het, ik denk dat hij met Irak een grote fout heeft gemaakt. En dat hij zichzelf enorm heeft overschat. En, en hij heeft ook niet uh, ja, een goede inschatting gemaakt... van de situatie in Irak. Dus uh, gerekening gehouden natuurlijk... dat er meer bevolkingsgroepen waren... dan alleen de shiiten en Sunnieten En daar heeft hij helemaal geen rekening mee gehouden. Hij dacht, wij vallen binnen en we maken daar gewoon een democratie van. En hij heeft nooit meer rekening gehouden... hoe Irak intern in elkaar zat. Daar had hij ook helemaal geen interesse in. Hij wilde de dictator kwijt. De les is misschien dat degene die in handen valt van de Britse pers... zeker in dit deel van de Britse pers, er reddeloos verloren is. Ja, dat denk ik wel. Ja, als je een, eenmaal in handen bent van de Britse pers. Maar de Britse pers kan ook weer zo op terugkomen. Want de Guardian, de krant die nu het meest, met aan, meest aanvalt... He, dat zijn natuurlijk de linkse kranten, de Independent en de Guardian... of de linksprogressieve kranten... Die, uh, ja, die hebben hun het, laatste ook het meest op een, uh, op een troon gezet. Dus het is, ook een, het is ook een heel rare situatie. Ik denk dat er gewoon een appendix moet komen... Nou ja, ik heb al de opkomst en de ondergang, dus ik heb de ondergang al beschreven. Ja. <laughs> Oké, okay, dan kan je misschien weer de opkomst doen, hè? <laughs> ja, misschien, dat zal toch komen, maar zover zijn we nog lang niet. <laughs> <laughs> Oké, okay, hartelijk dank voor de uitleg. We spraken met journalist Peter de Waard. Ging dus over de behoorlijk in de opspraak geraakte Britse oud-premier Tony Blair.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 Why I should never make a change, baby. If you hold me, then all of this will go away, my friend family they don't understand they fear they'll lose so much if you take my hand but for you oh you ooh, I'd lose it all. oh for you oh you ooh, I'd lose it all. give me one good reason why I should never make a change My, my Het nummer oh, you. You. You. You. heet Budapest. De zanger is George Ezra. Blokfluiten, gitaren en je eigen stem. Samen muziek maken is een ideale manier om te zorgen... dat Syrische kinderen even de oorlog vergeten. Serious Mission reist sinds een klein jaar naar vluchtelingenkampen in Jordanië... om muziekworkshops te geven aan deze vluchtelingen. De Nederlandse muzici werken samen met plaatselijke muziekdocenten... en muziekstudenten die het werk dan voortzetten... als de Nederlanders weer naar huis gaan. Mede-oprichter Shaista Badlou en zangeres Christel de Haak... Beter bekend als Chris Barry, zijn net terug uit Jordanië. En ze zijn allebei hier. Hartelijk welkom. Dank je wel. Ja, jullie zijn net terug uit Jordanië. Ik zei het al. Uh, wat, wat troffen jullie aan? Ja, voor mij een, een hele bekende situatie. Want ja, jij gaat al in... heel lang heen en weer. Ik ja. ga al heel lang heen en weer. Maar misschien kan jij daar iets over zeggen. Ja. Nou, Chris. Um, <laughs> het was mijn allereerste keer um, dat ik mee mocht. Want het was natuurlijk een eer dat, um, ja, dat ik mee mocht. Um, Zoals Sjaïsta dat noemt, op avontuur. Mm -hmm. <laughs> maar het is, het is daadwerkelijk echt um, waar. Het is ook echt een avontuur. En wat rond um, je ja. aan? Je komt in een, een vreemd land. En je wordt heel warm ontvangen door mensen die Sjaïsta die dan kent en zo. En vervolgens uh, ga je meteen aan de slag. Gewoon heel praktisch. Um, met uh, locals, maar ook met het team uit Nederland. Je treft um, kinderen aan die heel erg. Um, variëren in leeftijdsverschil... en ook in um, wat ze hebben meegemaakt. Je zult er nooit achterkomen. Je moet gewoon accepteren van... oké, okay, we gaan nooit achterkomen wat er precies speelt... in, de, in, de, in deze hoofdjes. Want je en kan mij... niet met ze praten? Nou, je kunt heel goed met ze communiceren zelfs. Dat is, dat is de hele bedoeling geweest. Contact maken. Ja, Alleen, um, via muziek. We zitten daar natuurlijk redelijk kort. en Je weet nooit precies waarom iemand huilt... of waarom iemand uh, helemaal gesloten is... Of, waarom iemand helemaal geëmotioneerd raakt door een liedje of wat dan ook. Maar je weet dat het gebeurt en dat je uh, losweekt. Jullie zijn bezig met kinderen buiten de vluchtelingenkampen. De vluchtelingenkampen zelf waren op dit ogenblik afgesloten... omdat de situatie daar uh, uh, redelijk uh, nee, hevig was. Nee, dat is het niet. We zijn een serious mission eigenlijk begonnen in de vluchtelingenkampen. Alleen we hebben gaandeweg... Dit, is de, oh, dit was al de zesde missie. En gaandeweg hebben we besloten dat het eigenlijk wel heel mooi zou zijn... om iets te doen voor de groep buiten de kampen. Je moet je voorstellen dat de situatie in de vluchtelingenkampen... echt ellendig is. En er zijn heel veel mensen die daar weer uitvluchten. Ja. Dus dat zijn eigenlijk... En hebben ze het dan ja, beter dan in de vluchtelingenkampen? Nee, zeker niet. Want dan zijn ze buiten de hulp van de VN... buiten de hulp van heel veel organisaties... die juist in de kampen actief zijn. Dus kortom, je komt echt bij de rampspoed terecht. Ja, dus ja best bij, wel armzalige gebieden ja. en ernstige situaties. En om het heel flauw te zeggen... dan kom je eraan met een stelletje blokvlaten en trommels. Dan zullen mensen denken... ja, hallo, ha had ook even een brood meegenomen. Ja... Ja, dat is uh, absoluut waar. En in, in het begin voel je je misschien een beetje misplaatst. Maar dan denk je, dat is niet wat ik... Ik ben geen uh, hulpverlener. Hulpverlener. In die zin, ik ben, en wat uh, gebeurt muzikant. er dan? Vertel. Wat gebeurt er dan? Op het moment dat je daar bent? Ja, op het moment ook, dat je binnenkomt. Ook krijg binnenkomt. je de kinderen bij elkaar Je loopt letterlijk op straat door zo'n dorp. En ze lopen ja. achter je aan. Uh, de, de het, ene, haar, ja. het ene kindje werkt letterlijk in een vuilnisbelt... en ziet er ook stoffig uit. Het andere kindje um, heeft wel een, uh, schone kleren aan... en is ziet er redelijk verzorgd uit enzovoort. Um, en die ouders vinden dat ook goed. Nou ja, die er is gewoon een misschien een beetje weerstand in het begin. Maar ja. de weten kinderen weten wel wat jullie komen doen. Nou ja, we werken dus samen met erachter. lokale partners. Dus ah, okay. we hebben we, ja, gewoon NGO's, klein, maar kleine, kleine NGO's die niet heel veel steun krijgen. En die verzamelen dan de kids. Maar het is inderdaad ook. Die helpen ons weg. om die kids te <lacht> localiseren, <lacht> zeg maar. Precies. Ja, we, gaan even even we gaan even luisteren naar een kort fragment uit, een, uit de muziekles. Dan hebben je mensen een beter idee. Ja. Het lijkt een beetje op de police in het begin van hun carrière. Ja. Nee. Het zijn echte hitjes, hoor, die we daar <coughs> maken. Ja. Met kids. Ja, zij was, zeker. Het zijn kinderen die de muziek eigenlijk na moeten doen, hè, van, van, van die leraar. Ja, dit was een duidelijk call-response dingetje. Dus dan doet ja. inderdaad de docent die begint iets en de kinderen doen mee. Maar aan het eind van zo'n workshop, dan zijn de kinderen dus de dirigent. Want dan heb je vaak genoeg zulke oefeningen gedaan. Dan zetten zij, staan zij voor de klas en dan... Nou ja, dan komt er van alles uit wat zij dan verzinnen. En dat is zo mooi, die ja, zo verandering. Om te zien. Ja, ja. Want ik vroeg me af: kijk, jullie zitten toch met een westerse muziek. Hé? Toons. Nee, niet? Ja, jullie zijn We gaan er naartoe natuurlijk... met um, kinderarabisch ja. uh, vocabulaire. Om oh, te dat beginnen. Je, ja, ja. Uh, ik leer heel veel van Shaista ja. omdat zij echt <laughs> een dirigent is. En uh, je leert toch dirigeren. Je moet het, want anders kan je geen contact maken. Ja. Nee, maar um, ik wou zeggen, dit is die toonsoort in, in, in die gebieden niet heel anders. Dat je muzikaal botst? Zeker, uh, maar die kinderen die, die, die nemen je helemaal mee daarin. Maar ze zijn ritmisch heel sterk. Ja, ik heb zoveel geleerd van de kids daar. We, we leren daar liedjes van de kinderen. En, uh, dus het is echt ja. een wisselwerking. Zijn leren dingen van jullie Het is jullie. echt een wisselwerking. Ja. Wat is dan de diepere bedoeling? Is het even een paar minuten of een paar uur uit die misère halen? Of heeft het toch nog een diepere laag? Het is niet echt therapie. Namelijk, wij gaan daar echt heen om gewoon muziek te maken en om contact te maken. En om de boodschap neer te zetten: we zijn jullie niet vergeten. En dat is ook eigenlijk het enige wat echt blijft. Weet je, van wij hebben contact gemaakt, we hebben vrienden gemaakt in Nederland. En die komen hier speciaal voor ons naartoe. En dat, dat gevoel dat er iemand voor je is. Weet je, dat je zoiets ellendigs hebt meegemaakt. En nou ja, dat mensen dan naar je toe komen. Het is life changing, echt waar. Dat is het. Ik dacht eerst, wat een arrogantie dat ik als Nederlander... of whatever, ja. curaçao dan uit hm. Nederland naar um, Jordanië vertrek... om Syrische en Palestijnse kinderen te lokaliseren... en contact te maken voor elf dagen. Ja, hallo. Maar na één dag had ik door ja. dat dat al... Echt verschil maakte. Echt waar. Ik ben er echt van overtuigd. Het is misschien kleinschalig, of Hoe je wat je het dan? ook wil noemen. Je maakt contact met een kind die eerst niks ziet en zichzelf niet eens ziet. En ja. niet. Uh, je neemt iemand serieus. Of, of hij nou vier is of zestien. En dat krijg je keihard terug. Je krijgt een bedankje in de vorm van een glimlach of in de vorm van contact maken of een emotie of heftige helpartijen, uh, loswekende rebellen. Alles. Maar, maar krijg je, kom je niet terecht in de sfeer van... Uh, na die elf dagen van ja, het is wel fijn om zo'n vriend te hebben... maar die vertrekt nu ook meteen weer. En die zit dan gewoon weer ergens. Misschien zie ik die wel nooit meer. Nou, ik uh, ga terug, maar Ach. we <lacht> hebben wel gewoon een plan. Uh, de, de partners die met ons uh, um, samenwerken om deze kinderen te lokaliseren... Uh, die werken ook samen met locals. Um, zo hebben wij ook weer Syrische vrienden gemaakt. Ja. Uh, toevallig Syrische vluchtelingen. Waaronder een dirigent... Um, en uh, dat zijn gewoon hele jonge mensen die net zoveel ambitie hebben als wij. Maar ja, gewoon Zij ja, een heel erg. En ook zaterdag er. de lessen voort. Dus ja. het is niet, we gaan niet weg. Het is geen cadeautje uit een doosje en dan doe je succes uh, verder. Ja, want het ja. kan we ook jullie... weer een trauma opleveren. Ja, dan. Precies. Ja, en het zullen veel kapot maken. Nemen jullie wel instrumenten mee daarvoor? We of, hebben gedoneerd of? zelfs. Ja? Ja, violen en gitaren en ukuleles. Waar? Ja. ja. Nou, mensen kunnen toch ook hun instrumenten aan jullie uh, geven? Ja, Begreep absoluut. Ja, bij deze. Ja. Hey, als ja. mensen nog oude blokfluiten hebben liggen bij wijze van zolder, dan kan je We hebben één missie gedaan met 200 blokfluiten, ja, maar je kan er altijd meer gebruiken. <lacht> nee. ja. Ja, het, het is een uh, uh, origineel een idee van, van jou en Merlijn, 12-hoofd. Ja, het is, het is Merlijn's idee. Ja. Ik werk nu ongeveer vijf jaar samen met Merlijn en hij heeft me ook geïntroduceerd in het Midden-Oosten. Ik ben echt smoor verliefd geraakt op Jordanië. Niet op Merlijn, niet op Merlijn. Ik weet niet nou, of die is. Dat mijn lijn natuurlijk wel een schat, toch? Ja. Ik kan niet alles zeggen. Nee. nee, maar echt op de situatie en op zijn werk. Zijn manier van werken en contact maken is heel erg inspirerend. En nou ja, vijf jaar later ben ik daar nog steeds uh, helemaal verliefd op. Ja. Ja. Jullie maken ook video daar en die laat je dan weer aan Nederlandse kinderen zien, hè? En waarom is dat? Dus, ja, daar zijn we dit jaar mee begonnen. Ja, omdat je dan een uitwisseling hebt van kinderen onderling. Het is natuurlijk heel leuk voor kinderen om vrienden te maken met volwassenen. Maar om vrienden te maken met kinderen, dat is natuurlijk, nou ja, heel spannend. Dus uh, ik had voor het eerst een video meegenomen in een groepje met Syrische kids. En die vragen dan uh, aan de Nederlandse kids van, hé, hey, uh, wat, wat eten jullie eigenlijk het liefst? Of uh, hoe is de scholensituatie bij jullie? Dat soort, uh, dat ja, soort maar vragen. Hele volwassen vragen. Hele volwassen vragen, maar heel, ja. heel spannend vonden ze dat. Van, oh, wat leuk... Uh, ja, ik kan me voorstellen ja. dat als je in een vluchtelingenkamp of daarbuiten opgroeit. dat je misschien in een aantal opzichten ook eerder volwassen bent. Ja. dan als je een hele. Ja. Het, het is wel, die kinderen die komen natuurlijk allemaal uit de middenklasse. Het is echt uh, tenminste uh, middenklasse en dan misschien iets armer. Maar het zijn geen hele arme mensen. Het zijn gewoon kinderen die allemaal een mobiele telefoon hebben. En, uh, Want anders waren ze niet vertrokken als ze niet uit. Akkoord. Is dat ja. het? Want ja. De hele armen die blijven in Syrië. De allerarmsten die zitten daar of die zitten in de kampen. Maar uh, nou ja, de, ja, de kids die wij tegenkomen, dat zijn gewoon kinderen die televisie hebben gekeken en gewoon naar school echt, zijn geweest. Gewoon maar Allemaal een mobieltje hebben. Dat is nou, wel helemaal. veel. Wel veel. Ja. ja, ja. Dus het, het komt. Ja. Nu is in, in het Midden-Oosten natuurlijk de mobiele telefoon wel heel uh, makkelijk verkrijgbaar. Ja. ja. Dus, uh, ja. Hey. Maar goed, er werd echt contact gemaakt en we hebben een lied gemaakt samen ook met die kinderen en ja. zij hebben ja. het zelf. Gecomponeerd. Een syrisch lied. Ja. Ik begreep dat jullie daar iets van kunnen laten horen. Uh, dat is een bruggetje inderdaad. Maar het gaat niet om hetzelfde. Nee, maar ja, Dat geeft niet. Mm -hmm. Het is gewoon leuk om iets te horen. We hebben inderdaad uh, van die nieuwe vrienden die we hebben gemaakt. Uh, een hele mooie oude syrische melodie geleerd. Want dat is het. Hè. Het is niet alleen wij gaan daarheen. En we gaan met die kinderen wat doen. Wij nemen heel veel mee terug ook. Het is echt. Ja, we maken heel veel muziek samen. Zo bijzonder. Ja. Ja. Doe maar. Ik back je op. Um, Wat is het dan, soort? Wat jij wil? Mm -hmm. Het hoor. Ja, het is prachtig. Man, en, het is en, prachtig. En, en dat vindt dan plaats op zo'n... Ja, stel ik me voor... Een, een, een, een, een, een, een totale vlakte met alleen maar rommel. Of zo. ja Maar dan die deze stof. muziek. Ja, die, ja, het is toch bizar, zeg. Wie, wie financiert het geheel eigenlijk? Wij zelf. Ja. En, en het netwerk natuurlijk. Hè? Want eigenlijk alle deelnemers organiseren een soort uh, benefietje. Maar het is helemaal zelfsustaining. Uh, We zijn helemaal afhankelijk van... Uh, van donaties. Okay. Ja, ik heb het voorgeschoten. Oproep, dus jongens, oproep, als oproep jullie... Oproep ja. we, we, we, we, zullen we, we zullen wat gegevens op de website zetten. Ja, en mensen leuk. die uh, belangstelling hebben kunnen daar terecht. En ja. die zien dat dan. En die mogen wij. mee, hè? Als je iets kan, dan ga je mee. Ja, oh, wat moet je kunnen Googelen is ook goed. Nou, ja, als je contact kan maken met kinderen en kan goochelen, ga je mee. Is goed. Ik kan een ja. ei Ja, echt? Ja, echt. Nou, jij ja, bent beter. welkom. Als je een kind kunt leren om een ander kind dat te laten doen. Ja. Leuk. Oké, okay, dank jullie wel. Dankjewel, Mensen Rita. kunnen dus via onze website contact met jullie opnemen. Of misschien omdat ze instrumenten hebben, dat ze geld willen geven... of omdat ze mee willen. Sjaïsta Badlou en Christel de Haak, ze zijn net terug uit Jordanië... waar ze dus muziekles hebben gegeven aan kinderen. Syrische vluchtelingen, maar ook dus iets geleerd hebben. En dat hebben ze gedaan met Serious Mission. Dank jullie wel. Uitbehandelde patiënten met kanker kunnen sinds begin dit jaar experimentele geneesmiddelen verkrijgen die nog niet via reguliere kanalen te koop zijn. Het bedrijf My Tomorrow's stelt vier beloftevolle, maar nog niet geregistreerde medicijnen beschikbaar die het immuunsysteem versterken en tumoren en uitzaaiingen aanpakken. Dat zeggen de fabrikanten in ieder geval. Het gaat om medicijnen die al wel veilig verklaard zijn, maar van studies naar eventuele bijwerkingen nog lopen. De organisatie streeft ernaar dit jaar nog tien andere medicijnen aan te gaan bieden. Over de verstrekking van experimentele geneesmiddelen gaan we praten met Jacques Vonk, hij is directeur bij My Tomorrow's. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u in deze handel terechtgekomen? Want ik denk dat handel eigenlijk een verkeerd begrip is, want volgens mij is hier geen cent aan te verdienen. Ja, het is een, het is een hele uh, platte uitdrukking. Dus uh, uiteindelijk is er in, uh, in iedere handel is natuurlijk geld te verdienen. Maar ik denk niet dat dat de eerste doelstelling is. Hoe we eraan gekomen zijn is dat een van onze initiatiefnemers... Uh, uh, Dien's vader is uh, totaal onverwacht gediagnosticeerd met longkanker. Uh, enkele jaren geleden. Uh, hij was zelf werkzaam in de, in de farmaceutische industrie. Uh, had daarin een goede positie. En daardoor had hij de mogelijkheid om te connecten met andere bedrijven. waarvan hij wist dat die middelen hadden. waar zijn vader wellicht baat bij zou kunnen hebben. En daar heeft hij gebruik kunnen maken van zijn netwerk. En daar heeft hij de arts van zijn vader en daarmee zijn vader... kunnen helpen aan, aan uh, medicijnen die voor andere patiënten niet bereikbaar waren. Dat willen een hoop mensen wel, maar dat is echt streng verboden volgens mij. Hè? Nee, dat is niet streng verboden. Dat is juist het frappante. Daar is hele duidelijke wetgeving voor. en Dat, dat heet Compassionate Use wetgeving of Early Access wetgeving... of Name Patient programma's. En wordt het ook wel genoemd als het over individuele patiënten gaat. En die is wereldwijd. Bestaat die eigenlijk al jaren. En het is Achteraf gezien heel erg jammer dat eigenlijk patiëntenorganisaties... niet al vele jaren hebben geprobeerd om hier veel meer... het optimale uit te halen voor hun patiënten. Maar ja, luister, die medicijnen die komen pas op de markt... nadat ze uitvoerig getest zijn op bijwerkingen. Dat is natuurlijk niet voor niets. Nee, daar is een hele goede reden voor. Hè. De, uh, er is natuurlijk in de afgelopen 40 jaar uh, veel misgaan. of veel misgegaan, maar er zijn dingen behoorlijk misgegaan... Uh, waardoor de... Samenleving, volkomen terecht, mijn zins, heeft gevraagd aan de politiek om te zorgen voor veiligheid en, en controle op die farmaceutische industrie. Uh, tegelijkertijd uh, weet je zelf ook dat als we, als we te betuttelend worden en de regelgeving op de regelgeving op de regelgeving stapelen, dat je op een gegeven moment een, een erg lastige situatie krijgt. Dat is nu het geval. McKinsey die heeft becijferd. Uh, dat wereldwijd uh, gemiddeld genomen uh, het, het, verkrijgen, het krijgen van een medicijn in de markt en beschikbaar voor alle patiënten, dat het ongeveer 15 jaar duurt. Nou, 15 jaar is veel te lang. Ik heb nou zelf... ja, als je terminaal ziek bent, is het in ieder geval te lang. Dat is goed zeker. Ja, want jullie zeggen ook, hè, jullie hebben het uh, specifiek nu over de medicijnen die we op dit moment beschikbaar hebben, en terecht ook, en die zijn uh, voornamelijk gericht op, uh, op uh, kanker. En er is één medicijn wat op zware depressie is gericht. Want hè, dat is, eh, noemen ze wel eens de, de sluipende moordenaar. Hè? Want we staan er niet zo bij stil dat er iedere dag uh, vanuit zware depressie... Uh, pakweg zes mensen zelfmoord plegen. Dus ook daar uh, hebben we een middel van. Maar, maar we hopen ook uh, op, op niet al te lange termijn... Uh, uh, medicijnen aan te kunnen bieden op het gebied van... ALS, MS, Parkinson's, Alzheimer zijn we heel hard naar op zoek. Alleen er moet wel iets goed zijn. De 15 jaar die je noemde, dat is van uh, ontwikkeling tot uh, eindproduct. Ja. Ik begreep dat de testfase ongeveer 7, 8 jaar in beslag neemt. Hè? Nee, Uit... dat, dat klopt niet helemaal, maar uh, uh, het is anders. Op het moment dat, je zei al terecht, de wetgeving die is internationaal heel erg helder. En die zegt dat op het moment dat een bepaalde fase van klinische studies afgerond zijn... en er inzicht is over de bijwerkingen op de korte en de middellange termijn... en er inzicht is over de uh, aannemelijkheid van, van goede resultaten... dan mag je uh, uh, aanvraag doen voor compassionate use. En dan moet hier in Nederland bijvoorbeeld... Moet de inspectie daar toestemming voor verlenen. Dus de oncoloog kan dat namens de patiënten Maar patiënt daar komt dan, over... dan toch, neem ik aan, meteen een gigantische run op van allerlei mensen, zeker in de kankerindustrie, uh, uh, om het zo maar te zeggen. Mensen die dat hebben. Ja, ja. jullie zijn al alles die, aan. Ik wou net zeggen, die, jullie zijn voor al die mensen de laatste strohalm dan toch? Nou ja, wij zijn niet die laatste strohalm, nee. maar, die, maar die medicijnen. Hè. Uh, en, en we zijn dat uh, voor, die me, uh, voor die mensen en voor hun artsen. En wat heel erg belangrijk is, is dat de arts uiteindelijk, die kent de historie van, uh, van zijn patiënt, die kent het dossier van zijn patiënt, die weet welke conditie die patiënt heeft en die Arts, Daarvan is het heel belangrijk dat die op enig moment kan inschatten... van ja, dit medicijn, daar zou je wellicht nog wat aan kunnen hebben. Die kunnen we proberen. Maar zijn er ook artsen die zeggen, nee, daar gaan we niet aan meedoen? Want wij vinden het belangrijk dat een, een, een middel echt door en door getest is... voordat wij dat gaan voorschrijven. Ja, zoals je bij jullie in de industrie voorlopers hebt... en ook conservatieven, zo heb je in iedere industrie heb je dat. En dat heb je vanzelfsprekend ook onder artsen. Er zijn liberaal-progressieve artsen... En er zijn uh, meer conservatieve artsen. Maar dit is de theorie tot nu toe, nu de praktijk. Dit gaat natuurlijk met giga-emoties gepaard, lijkt mij. Zeker ja. families, als, als, komen de mensen bij jullie aan de deur... om uit te leggen ja, dat die arts dat van hun dan niet wil... maar dat, nou ja, enzovoort. Ik moet zeggen dat de, het gaat natuurlijk met emoties gepaard, Maar het is wel zo dat uh, dit zijn vaak patiënten... die al een lange weg achter, uh, achter de rug hebben. Die goed geïnformeerd zijn. Dat, dat typeert denk ik de, de huidige moderne patiënt wel. Dat ze over het algemeen goed ge, geïnformeerd zijn. Dat ze weten waar ze over praten. Dat ze weten wat ze willen. Maar ja, het is wel zo dat... In de afgelopen weken hebben honderden patiënten zich bij ons gemeld. Maar het gaat ja. natuurlijk ook vaak om familie... die juist uh, misschien niet behebt met ja. alle noodzakelijke ja. kennis... vindt dat er nu toch iets moet gedaan worden om paard te redden. Want die arts heeft gezegd, je hebt nog maar drie ja. maanden te gaan. Ja. Dat is per land verschillend. Want we helpen niet alleen maar patiënten in Nederland. Ik vertelde net aan de, aan de dames hier dat ik net terug ben uit Istanbul. Dat is per land verschillend. En bijvoorbeeld in een cultuur als Turkije... daar zie je dat de familieband heel sterk is. En dat dus familie echt opstaat voor een ouder of een kind of een partner. Terwijl hier in de westerse cultuur zien we dat... Met dat mensen toch wat individualistischer zijn. Dus daar is de stem van de patiënt uiteindelijk. Ja, familie speelt af en toe ook een grote rol. Maar de stem van de patiënt wordt hier wel... Heel erg belangrijk gevonden. Nou is er een Nederlandse federatie van, uh, van kankerpatiëntenorganisaties, de NFK. Ja. Die zeggen het is sympathiek, maar ze reageren toch ook terughoudend. Ja. Hoe verklaar je dat? Nou wij vinden het NFK ook heel sympathiek. Dus dat is fijn dat is wederzijds. <laughs> En wij vinden het ook een hele zinvolle organisatie. En, uh, uh, wij zien dat de uh, NFK zich vooral de afgelopen jaren zorgen heeft gemaakt over het feit dat zij constateren dat het voor artsen soms moeilijk was om de uh, doorvragende patiënt uh, op enig moment te vertellen, joh, nu kan het echt niet meer, er is echt geen mogelijkheid meer. He, dus dat is een moeilijk gesprek natuurlijk. En daarom heeft de NFK ervoor gekozen om juist zich even te richten op dat stuk van... er komt een moment, dan moet je je afscheid gaan voorbereiden. En dat is een andere route, die respecteren wij. Vinden we ook heel erg belangrijk. Uh, hebben we zelf ook natuurlijk mee te maken... bij, uh, bij sommige van onze patiënten. Um, en, en tegelijkertijd zijn er ook heel veel patiënten... die nog door willen en kunnen knokken. Want het zijn vaak ook medicijnen, let wel... die hier Nederlandse patiënten niet kunnen krijgen... maar patiënten in Amerika bijvoorbeeld al wel. En dat is natuurlijk absurd. En kan je het dan niet gewoon via internet bestellen? Ja. Als het een heel simpel pilletje was, dan zou dat wellicht nog kunnen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het zijn medicijnen die nog in ontwikkeling zijn. Dus die nog niet goedgekeurd zijn. Het zijn vaak ook, hè, een immunotherapie is niet zomaar iets. maar Dat, zijn, hè, dat kan alleen maar door academische ziekenhuizen ja. bijvoorbeeld worden, worden toegepast. Dus, dus je praat wel echt over serieuze medicijnen. En vergoed wordt het natuurlijk niet... Lijkt mij door de zorgverzekeraar. Want dat is ook nog wel een puntje. Het dat zijn dure in... dingen. Ja, dat is een hele interessante. Ik heb daar uh, een, uh, een week of twee geleden nog uh, een gesprekje over gehad... met iemand van de SP tijdens een radio-uitzending ook. En die, uh, die zei, ja, maar jullie zijn er alleen maar voor de Rijken. En toen zei ik, ja, maar dat is jouw keuze. Want jij als politicus hebt er hier in Nederland voor gekozen... om het gelijkheidsbeginsel niet bij wet te regelen. Het is zo dat in Nederland is de compassionate use wetgeving uitstekend geregeld. Die is in bijvoorbeeld in Frankrijk, gewoon een van onze buurlanden... ook uitstekend geregeld, vrijwel op dezelfde manier. Met één groot verschil. In Frankrijk hebben ze bij wet vastgelegd dat het ook... zodra de inspectie toestemming geeft voor compassionate use voor een patiënt... dan moet het vergoed worden. Hier in Nederland hebben we dat wettelijk niet geregeld. Want hoe duur? waar moet je aan denken aan welke bedragen? Dat loopt heel erg uiteen. Als je even bedenkt dat medicijnen in, he, die goedgekeurd zijn... en regulier in ziekenhuizen gegeven worden... Aan, aan bijvoorbeeld kankerpatiënten... dan zijn dat zo uh, bedragen van 60.000, 70 70.000 euro. Uh, dus, dus dan kun je je voorstellen... dat die allernieuwste medicijnen ook heel uh, duur zijn. Maar dan toch, wij proberen die prijzen uh, iedere keer zo... we noemen dat affordable mogelijk. Mm -hmm. zo, zo beschikbaar mogelijk. Beschikbaar mogelijk te maken voor iedereen. En dan loopt dat uiteen van soms een paar honderd euro... tot soms duizend euro. Krijgt ja. u nou wel eens gewoon uh, onder tafel uh, geld geboden voor... regel dat, want ik uh, wil dat mijn opa... Uh... Nou, dat hoeft niet onder tafel, want dat mag gewoon openlijk. Oh. Ik zou het ook niet willen onder tafel, maar dat is geen reden. Maar, maar bij wet is geregeld dat mensen onder Compessie gewoon mogen betalen. Hartelijk dank. Eh, Sjaak Fink was dat van Precies. My Tomorrow's... over de verstrekking van experimentele medicijnen. Zometeen zijn we weer te terug. Pieter en Klaartje Stijns, onder andere. Made in Europe. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden... zeggen wij hormonen hoe het met de taal staat. Wat is er mis met onze taal? De klank, hè. Die misschien vaak iets harder klinkt. Radio 1 heeft een taalprogramma. Nou ja!